12 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Hoogleraren vormen front tegen winning: schadigas. Nieuwe schietbaan, Haagse politie alweer dicht door problemen met luchtkwaliteit. En klokkenluider Snowden aangeklaagd. Het weerperiode met zon. In Limburg kan een buitje vallen. Vanmiddag heeft bewolking de overhand. En er valt er bui geregen. Voor het 16 tot 20 graden. En verder waait er een matige tot krachtige zuidwestenwind. Aan zee, mogelijk zelfs even hard. Morgen buien en in het westen en zuidwesten ook onweer. Er is ook wat zon. Het blijft flink waaien. En met 16 tot 17 graden is het koel. Cool. En ook na het weekend koel cool en wisselvallig. Een fel protest tegen de winning van schaliegas in Nederland. Een grote groep vooraanstaande hoogleraar... op het gebied van milieu en duurzaamheid... schrijft in een manifest kritisch te staan... tegenover het boren naar schaliegas. Schaliegas wordt door energiebedrijven gezien... als een prima alternatief voor bijvoorbeeld aardgas... Klaas van Egmond, lid van de Sociaal Economische Raad... en hoogleraar Milieukunde aan de Universiteit in Utrecht. U bent een van de ondertekenaars van het manifest. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat zijn in de kern uw bezwaren tegen het winnen van schaliegas in Nederland?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 Maar uw punt is natuurlijk eigenlijk, u wilt duurzame energie ontwikkelen in Nederland. En je moet dus daarom alleen al niet aan, aan, aan schaligasborden beginnen. Uh, precies, je moet nu eerst vaart maken met duurzame energie. Dat zit trouwens voor de, voor de uh, opgave in die duurzame energiehoek is voor de helft spring. Daar kan wel veel gebeuren. Kunnen in de bebouwde omgeving kunnen dus huizen worden geïsoleerd en bouwvakken weer aan het werk. En dat is nu topprioriteit nummer 1. En dat schaligas houdt ons daarvan af. De energiebedrijven energiebedrijven zien het iets anders dan u. Die zeggen het is toch een voorlopige redding. We kunnen dan langer met fossiele brandstoffen door. En de vervuiling, zeggen ze, is minimaal... want al dat vervuilde water dat bij het boeren naar boven komt... wordt opgevangen en verwerkt. De regels zijn veel strenger dan in Amerika. Ja, dat, uh, daar zijn allemaal studies naar gegaan. Op dit ogenblik wordt in Amerika een milieuonderzoek gedaan bij de IPE, een gezaghebbende Amerikaanse instantie. Ook het Engelse Tindo-instituut heeft onderzoek gedaan en die, uh, die bevindingen zijn toch vrij, uh, vrij zonder. Het gaat om onvoorstelbare hoeveelheden water, wat daar moet worden uh, uh, getransporteerd en weer moet worden gezuiverd. Uh, en, de, en de risico's dus voor de, voor de ondergrond die zijn uh, groot en dat wordt ook niet ontkend. U gelooft ze niet eigenlijk? Nou, zoals dus het er nu uitziet, is dat uh, allemaal uh, niet, niet gunstig bij elkaar opgeteld. Het levert ook weinig op. Uh, dus waarom, waarom al die uh, risico's nemen? Het winnen van dit schaliegas heeft een veel grotere milieuschade en gevolg dan wat we gewend zijn de afgelopen decennia met gewoon gas. U bent, en... kroonlid, u bent kroonlid van de SER, de Sociaal Economische Raad. Uh, de Raad uh, adviseert kabinet en parlement. Op 5 juli moet er een energieakkoord liggen. Ik kan me voorstellen dat de belangen in de SER niet allemaal dezelfde kant op wijzen. Komt u op één lijn over schaliegas? Deftig. Saligas is maar een aan de orde in, in, in de CER, omdat wij ons richten op, het, op echt een programma voor duurzame energie. Wat ik al even aangaf, dat gaat dan om besparing. Voor 50% moet de hele opgave in de komende 50 jaar worden gerealiseerd via besparing. En voor de andere kant gaat het dus om, om zon, energie en wind. En vooral om dus de, de, de prikkels aan te brengen, ook in onze maatschappij, om die omschakeling nu te gaan maken, net zoals de Duitsers dat met succes al gedaan hebben. Dus het is geen onderwerp in de CER, Schaligas. Uh, Zijdelings. Uh, we, we realiseren ons dat. dat natuurlijk dat er, dat er sprake kan zijn van overgangsbrandstoffen. Maar we denken dus dat we dat schaalig als niet nodig hebben... om, uh, om, die, om die omschakeling naar duurzame energie uh, te kunnen helpen. Dat gaat in tegendeel om werken. Klaas van Egmond, hoogleraar Milieukunde, ondertekenaar van het manifest. Dank u wel voor deze toelichting. De woordvoerder van de Zuid-Afrikaanse president Suma heeft bevestigd... dat de ambulance die Nelson Mandela twee weken geleden naar het ziekenhuis bracht... onderweg autopech kreeg. Het gevolg was dat de doodzieke voormalige Zuid-Afrikaanse president 40 minuten moest wachten. voordat er een nieuwe ambulance kwam die hem verder kon brengen. Cosmin Ellens van Gelder, een pijnlijk incident. Vooral natuurlijk omdat het om Mandela gaat. Ja, nee, absoluut. Het is inderdaad een pijnlijk uh, incident. En iedereen hier in Zuid-Afrika. Ja, is er toch wel over verbaasd dat zoiets gebeurt. Maar ja, blijkbaar kan uh, echt uh, iedere ambulance auto pech krijgen natuurlijk. Zelfs als het om Mandela gaat.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 Ja, nou, dat was natuurlijk een, een hele grote, grote rel geworden. Maar goed, ja, dat is natuurlijk niet gebeurd. En uh, ja, hij had wel gewoon zijn hele medische team bij zich. Dus uh, ja, de officiële verklaring zegt dat hij absoluut geen enkel gevaar heeft gelopen uh, terwijl hij daar stilstond. Hoe is het trouwens met de gezondheid van Mandela? Um, ja, we hebben dus net een nieuwe officiële verklaring gehad. Het is lang geleden dat we een officiële verklaring gehad hadden... sinds uh, afgelopen zondag voor het laatst. En daarin staat nog steeds dat het uh, nou ja, serieus is... maar wel dat die stabiel is en dat het vooruit gaat.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 Toen Mandela net in het ziekenhuis lag twee weken geleden... toen zeiden veel Zuid-Afrikanen... we moeten Mandela de gelegenheid geven om rustig te sterven. Is die stemming nog steeds zo in Zuid-Afrika? Ja, die stemming is eigenlijk nog steeds wel hetzelfde. Iedereen zegt wel van, kijk, hij is nu 94, hij wordt volgende maand 95 jaar. Um, ja, als het op een gegeven moment gewoon op is, dan, dan moet je dat niet meer verlengen. Uh, ja, het lastig is natuurlijk dat het heel onduidelijk is hoe het echt met hem gaat. Uh, maar er is wel een soort berusting in Zuid-Afrika dat als zijn tijd is gekomen... dat Zuid-Afrika zich daar absoluut bij neerlegt. En ja, vooral gewoon uh, zo hoeft wat hij heeft betekend voor het land. Correspondent Els van Gelder, dankjewel.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 Justitie in de Verenigde Staten heeft Edward Snowden officieel aangeklaagd voor spionage. De klokkenluider onthulde kort geleden dat Amerikaanse veiligheidsdiensten veel verder gaan in het bespioneren van burgers dan aanvankelijk werd gedacht. Voor zover bekend is Snowden in Hongkong. Correspondent Wessel de Jong vertelt dat deze aanklacht te verwachten was. De exacte inhoud op zich is nog niet precies bekend... maar waarschijnlijk gaat het dus om spionage, uh, diefstal van, van de overheid... en het illegaal delen van informatie van die overheid. Nou, en op grond van die aanklacht gaan ze dan uh, Hongkong vragen om uitlevering. En dat uh, officiële uitleveringsverzoek dat gaat waarschijnlijk pas uh, over twee maanden gaat dat de deur uit. De Verenigde Staten zullen Hongkong dus vragen om de uitlevering van Snowden. Ze hebben namelijk een bilateraal uitleveringsverdrag. Maar dat verdrag dat bevat een uitzonderingsclausule voor politieke gevallen... Waarschijnlijk dus dat spionage daaronder valt. Mocht er tot een heel proces komen, dan gaat Snowden daar waarschijnlijk dus een beroep op doen. Dat hele proces kan maanden gaan duren, zeggen advocaten aan beide kanten. En dan nog zou bijvoorbeeld China kunnen interveneren als ze in Peking bijvoorbeeld vinden... dat die uitlevering niet in het belang is van het Chinees buitenlands beleid. Nou, vinden ze dat bijvoorbeeld wel, dan zou Snowden altijd nog asiel kunnen aanvragen bij de UNHCR. Want de, de VN-organisatie voor, uh, voor Vluchtelingen, die is verantwoordelijk voor alle asielaanvragen in Hongkong. Dus dit verhaal, dat wordt echt een verhaal van de lange adem. Mogelijk zijn er nog andere mogelijkheden voor Snowden om te ontsnappen aan uitlevering aan de Verenigde Staten. Stel dat hij daar nou niet meteen wordt gearresteerd door de, door de autoriteiten in Hongkong... dan zou hij bijvoorbeeld altijd nog kunnen uitwijken naar IJsland... als hem daar de, de grond onder de, onder de voeten te heet wordt in Hongkong. Maar ook dat is toch een beetje een, een Catch-22-vorm. Er is een, een zakenman die zegt, die heeft zich vandaag gemeld... dat er allerlei chartervliegtuigen voor hem klaarstaan om hem meteen naar IJsland te brengen. Maar ja, de IJslanders zeggen van ja, we nemen zijn asielaanvraag nemen we alleen in behandeling... Als die ook echt fysiek in IJsland aanwezig is. Dus dat is toch ook al met al nog behoorlijk onzeker voor hem. Zegt correspondent Wessel de Jong. Speciale eenheden van de Russische politie... hebben vannacht het kantoor van de bekende Russische mensenrechtenactivist Pamaryov bestormd. Daarbij zijn volgens een radiostation in Moskou... verschillende gewonden gevallen... Over arrestaties is niets bekend. Behalve de 71-jarige Panamaliov zou ook Sergei Mitrochin gewond zijn geraakt, de leider van een oppositiepartij. Mitrochin is onder meer kandidaat voor het burgemeesterschap van Moskou. Mensenrechtenorganisaties in Rusland klagen dat de regering van president Poetin de afgelopen maanden steeds harder tegen hen optreedt. Premier Rutte uit de afgelopen week tijdens een ontmoeting met Poetin nog kritiek op de slechte mensenrechten situatie in Rusland. Sport. Voormalig wielrenner Jan Ulrich heeft toegegeven doping te hebben gebruikt. De Duitse deed dat in een interview met het Duitse weekblad Focus. Daarin bevestigde hij klanten zijn geweest bij de omstreden Spaanse arts Fuentes. Ulrich onderging bij hem bloedtransfusies met zijn eigen bloed. De toerwinnaar van 97 voelt zich geen bedrieger... omdat volgens hem iedereen gebruikte. Ulrich beëindigde zijn loopbaan al in 2007... nadat hij een jaar eerder door zijn ploeg was ontslagen... vanwege zijn betrokkenheid bij Operación Puerto. Begin 2012 werd hij voor zijn aandeel in dat dopingschandaal rond Fuentes... met terugwerkende kracht voor twee jaar geschorst. Ook werden al zijn resultaten vanaf mei 2005 geschrapt. Usain Bolt zal bij de wereldkampioenschap atletiek ook op de 100 meter uitkomen. De olympisch kampioen en houder van het wereldrecord... won het koningsnummer bij de Jamaicaanse kwalificatiewedstrijden. Met 9,94 dook hij voor de 35ste keer in zijn carrière onder de 10 seconden. Bolt had al een startbewijs ontvangen voor de 200 meter... Bij de trials in de Verenigde Staten was een hoofdrol weggelegd voor Tyson Gay. Hij won in 9 seconden 75 e de snelste 100 meter van dit seizoen. Dat is verkeersinformatie bij de ABB John Bakker. Met files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Bunschoten 5 kilometer. Door werkzaamheid op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar bij Alsmeer, 3 kilometer. Een kapotte vrachtwagen op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht bij Lexmond zorgt voor 7 kilometer file. De rechterrijstrook is daar dicht. Verkeer richting Utrecht kan vanaf knooppunt Gorkum... beter omrijden via knooppunt Deil over de A15 en de A2. Door werkzaamheden op de A27 vanuit Almere naar Gorkum... bij Utrecht Veemarkt 3 kilometer. En ook door werkzaamheden op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht... bij Vendraai 2 kilometer. De belangrijkste punten van deze uitzending... hoogleraren vormen front tegen winning schaliegas in Nederland. Ze vinden dat Nederland moet inzetten op de winning van duurzame energie. Nieuwe schietbaan Haagse politie alweer dicht door problemen met de luchtkwaliteit. En de Amerikaanse klokkeluider Snowden is aangeklaagd. Dit was het uitgebreide NOS Journaal. Zo dadelijk Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. Komt u regelmatig bij de trombosedienst? Dan zijn de zelfmeetweken iets voor u.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 De spionnalist, zeg maar. Die discussie is weer volop actueel. Ik spreek er straks over met Hans Larousse, oud-hoofdredacteur van de NOS... en met PvdA-kamerlid Jeroen Recour. Maar eerst. Deze week maakte staatssecretaris Steven van Veiligheid en Justitie bekend... dat hij de vreemdelingendetentie wil versoepelen. Eindelijk nadat er internationaal en nationaal veel kritiek kwam... op het opsluiten van vreemdelingen die illegaal in Nederland zijn... maar vaak niet terug kunnen naar hun eigen land. Vandaag kijken we terug op twintig jaar vreemdelingenbeleid... met een van de hoofdrolspelers. Oud-minister van Justitie en prominent CDA-lid Ernst Hirsch Ballin. Huub Jaspers en ik spraken eerder deze week met hem. Wat er is gebeurd, dat is dat eh, onder andere in reactie op de moord op eh, Pim Fortuyn... en de andere drama's van het begin van deze eeuw... mensen heel erg in zwart-wit schema's zijn gaan denken... over de onderwerpen van migratie en eh, integratie. De multiculturele samenleving is een realiteit. En dus heeft het geen zin om te spreken over de multiculturele samenleving... als een mislukking... Net alsof een monoculturele samenleving überhaupt mogelijk zou zijn. Het eerlijke verhaal is geen gemakkelijk verhaal. Het betekent dat je altijd de eis van humaniteit volhoudt. Het uh, kan niet zijn om mensen af te wijzen... die geen toekomst meer hebben in het land waar ze vandaan komen. Professor Ernst hirsch -Ballin. Van 2006 tot 2010 was hij voor het CDA minister van Justitie... onder premier Balkenende. En datzelfde was hij ook in de eerste helft van de jaren 90... onder premier Lubbers. Maar in oktober 2010 bedankte hij voor de eer. Hij wenste niet toe te treden tot het kabinet Rutte 1. Dat leunde op de gedoogsteun van Geert Wilders en zijn PVV. Het aantreden van dit kabinet betekende voor cda Corrivé Hirsch Barlin... het afscheid uit de landelijke politiek. Nee, dat deed geen pijn. Eerder had ik het gevoel dat ik daar op dat moment ook niet tussen had moeten zitten. Hirsch Barlin is hoogleraar in zowel Tilburg als Amsterdam. En houdt zich onder meer bezig met vraagstukken rondom migratie. Hij is ervan overtuigd dat in het maatschappelijk debat daarover... veel te veel groepen en problemen op één hoop worden gegooid. Kastarbeiders uit de landen rond de Middellandse Zee en hun kinderen, asielzoekers uit Afrika of Azië, Antillianen, Surinamers. Het zijn zeer verschillende groepen mensen die lang niet allemaal problemen veroorzaken en die deels goed geïntegreerd zijn in de samenleving. In het debat worden ze vaak geschaard onder één begrip, allochtonen. Een begrip dat als beleidsterm zijn intrede deed in de eerste helft van de jaren negentig, tijdens zijn eerste ministerschap. Ik denk dat als ik had kunnen voorzien hoe die terminologie beeldbepalend zou worden... en het voertuig zou worden voor allerlei generalisaties... ik me daar destijds scherper tegen had verzet. Na de terreuraanslagen van september 2001 op de Twin Towers in New York... en de politieke moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh... is het maatschappelijk klimaat in Nederland verhard... en de nuance op de achtergrond geraakt. Politici die zondebokken aanwezen en tegenstellingen aanwakkerden... kregen veel aandacht en aanhang. Maar de afgelopen maanden lijkt zich een kentering af te tekenen. Dit mede onder invloed van de discussie over de vreemdelingendetentie... en de opeenstapeling van fouten bij de behandeling... van de Russische asielzoeker Alexander Dolmatov... die in januari zelfmoord pleegde in een cel in Rotterdam. Ik ben daarom ook blij met de ontwikkeling die u terecht signaleert... dat de humaniteit nu weer meer aandacht krijgt. Argos, in gesprek met een vooraanstaand christendemocraat... die bijna een kwart eeuw actief was in de Haagse politiek... en desondanks over zichzelf zegt... dat hij nooit een echte beroepspoliticus is geweest. Meneer Heersbalin, u bent nu uh, bijna drie jaar geen minister meer. Wat doet u op dit moment? Ik heb twee taken die uh, ook in het verlengde van elkaar liggen. Ik ben hoogleraar Nederlands en Europees Constitutioneel Recht in Tilburg en hoogleraar mensenrechten aan de Universiteit van Amsterdam. En bij elkaar opgeteld? Dat is een fulltime ja. bezigheid? Jazeker. Ik ben, uh, ja, ik zou zeggen, als uh, gewoonlijk uh, meer dan uh, fulltime bezig met uh, de mooie dingen die uh, nu weer op mijn pad zijn gekomen. U bent een echte workaholic, wordt er wel eens gezegd. Nee, dat is een misverstand. Ik kan enorm genieten als uh, mijn vrouw en ik uh, op een andere plek zijn, dingen bekijken. Kunst, muziek, andere landen, andere mensen ontmoeten. Maar ik moet uh, wel toegeven dat ik uh, van dat wat ik voor mezelf zeker weet, dat ik eigenlijk geen workaholic uh, ben, weinig bewijs lever in mijn dagelijks leven. Ik heb wel eens gehoord van iemand die wel eens e-mailde met u. Het kan best zijn dat je om twee uur s'nachts een e-mail e krijgt van Ernst Heersbalin. Ja, dat kan. Uh, en daar heeft een ander ook geen last van... want uh, die vindt het op het uh, tijdstip dat hem of haar uh, goed uitkomt. Klopt het dat Prinsjesdag 2011 de eerste Prinsjesdag in 22 jaar was... dat u niet in de Ridderzaal zat? Ja, ik geloof eigenlijk in 24 jaar. In allerlei functies uh, heel lang behoorde ik tot degene... die uh, in de Ridderzaal uh, uh, horen te zitten op Prinsjesdag. Ja, want ik zal het lijstje even opnoemen. U was... Van 1989 tot 1994 minister van Justitie, daarna Tweede Kamerlid, Eerste Kamerlid, lid van de Raad van State en tenslotte wederom minister van Justitie 2006 tot oktober 2010. En in twee korte periodes ook nog minister van Binnenlandse Zaken. Ja, dat klopt. En voorafgaand aan de eerste periode... in het uh, ambt van minister van Justitie was ik regeringscommissaris... voor de toetsing van wetgeving. Dus uh, zo kom ik aan die bijna kwart eeuw van in de ridderzaal zitten. Dat is trouwens ook een reden waarom het uh, goed is om weer andere dingen te doen. Maar toch, die eerste keer dat u daar niet zat, deed dat pijn? Nee. Nee? Nee, het was in een uh, wat uh, bijzonder politiek uh, klimaat toen de regeringsmeerderheid mede werd gevormd door de PVV... en die ook aanzienlijke invloed had op het kabinetsprogramma. Zeker ook op de terreinen waar ik vroeger voor verantwoordelijk was. Dus nee, dat deed geen pijn. Eerder had ik het gevoel dat ik daar eh, op dat moment ook niet tussen had moeten zitten. Uw naam uh, werd toen, in 2010, in 2011 veelvuldig genoemd... als potentieel vicepresident van de Raad van State. Dat ging niet door. Dat kon niet in dat klimaat met die PVV erin. Deed dat pijn? Uh, ik uh, weet denk ik redelijk goed wat er toen heeft uh, gespeeld uh, tegelijkertijd. Dat zijn uh, gesprekken die zich uh, uh, afspelen achter uh, gesloten deuren. En ik heb geen behoefte om die deur nu open te trekken. Het is een zonnige ochtend in juni, als we Heer Spallin spreken. In zijn werkkamer, op de campus van de Universiteit van Tilburg. Het is warm, dus het jasje gaat uit. Maar de stropdas, die blijft aan. U heeft zo gezegd dat u nooit een beroepspoliticus bent geweest. Had dat ook ermee te maken dat u vindt... ik moet in de standpunten die ik neem me niet alleen maar laten leiden... door wat ik denk wat electoraal goed uitpakt? Is dat niet iets wat veel politici misschien te veel doen? Ik denk dat het beslissende verschil eigenlijk zit... tussen de politiek die zich richt op de korte termijn... En de politici die zich afvragen wat op langere termijn van belang is. Dus dat lijkt me eigenlijk het belangrijkste verschil. Je kunt in de politiek je dagen vullen met je afvragen wat op dat moment in het nieuws is. En wat bepaalt of je de volgende ochtend applaus zult krijgen. Ik wil niet beweren dat het onbelangrijk is om ermee rekening te houden... wat mensen onmiddellijk ervaren. Maar ik heb het wel als de taak van politici en dus ook van mezelf gezien... om ermee rekening te houden hoe een beslissing die je vandaag neemt... overmorgen of over een paar jaar uitwerkt. Ik denk dat dat eigenlijk het beslissende verschil is. U bent een lange tijd minister geweest, minister van Justitie geweest... ook in een tijd dat die wan van de dag bestond uit... Er dreigen terreuraanslagen, er gaat een gevaar van de islam uit... er gaat een gevaar van vreemdelingen uit... de veiligheid op straat is in gevaar... en dat komt ook weer door die vreemdelingen. Hoe onttrek je je daar dan aan als politicus en als minister? In zekere zin is dat heel simpel. Door je voor te nemen om niet mee te doen aan gemakkelijke kwalificaties en diskwalificaties. Niet mee te doen aan het aanwijzen van bevolkingsgroepen als uh, zondebokken... voor wat uh, in feite bedreven wordt door kleine groepen fanatici. U brengt ter sprake de identificatie die er heeft plaatsgevonden met de islam. Maar precies daarin schuilt de onwaarheid van die reacties. Als we zouden laten gebeuren dat Osama Bin Laden en de groep van fanatieke mensen die zich om hem heen heeft uh, gevormd... beeldbepalend zijn voor wat in ons land mensen die in meerdere of mindere mate... de islam zijn toegedaan, toekomt in ons samenleven. Dan doen we eigenlijk precies wat hij wil bewerkstelligen. Namelijk een gelijkstelling van de islam met een kleine fanatieke minderheidsstroming. En één ding is zo belangrijk en dat is dat we niet ons overgeven aan de gedachte dat een ander niet bij ons hoort... totdat... ...die ander zich helemaal heeft bekeerd tot wat wij voor goed houden. Dat is het kwaad dat fundamentalisten, of het nou moslim-fundamentalisten zijn... ...of christen-fundamentalisten, of joodse-fundamentalisten... ...of atheïstische fundamentalisten steeds weer begaan... ...die accepteren een ander pas op het moment dat die zich aan hem heeft geassimileerd... ...aan hem gelijk heeft gemaakt. En dat betekent eigenlijk dat je die ander niet respecteert. Maar... Hoe vaak is het u voorgekomen dat prominente partijgenoten tegen u zeiden... Ernst, je zult toch ook in het publiek iets wat hardere dingen tegen de islam moeten zeggen... of tegen asielzoekers of tegen vreemdelingen... want onze kiezers dreigen weg te lopen, onze kiezers dreigen naar de PVV te gaan, naar de VVD te gaan. Uh, nee, dat is eigenlijk niet zo tegen me gezegd. Misschien omdat men het antwoord wel kon raden. Op 2 oktober 2010... Tijdens het CDA-congres in Arnhem keerde Ernst Heersbalin zich openlijk tegen het voornemen van de CDA-top om samen met de VVD een minderheidskabinet te gaan vormen, dat afhankelijk was van de gedoogsteun van de PVV. Hartelijk dank, eh, Jos. Ik zal tegen de resolutie van het partijbestuur stemmen die deze invloed van Beelders op het regeringsbeleid mogelijk maakt. Doe dit de mensen in ons land niet aan, doe dit onze partij niet aan, doe dit ons land niet aan. Het filmfragment van deze toespraak staat op diverse websites. Duidelijk is te zien dat Heersbalin geëmotioneerd is. En ook dat de partijleiders Maxime Verhagen en Henk Bleker zeer ongelukkig zijn met zijn uitspraken. Voor Heersbalin betekende deze tegendraadse de opstelling het einde van zijn politieke carrière als je 25 jaar zo'n spin in het web bent geweest. Zo'n prominent iemand in Den Haag. En ja, opeens gebeurt er iets. In dit geval was dat... Er komt een kabinet met steun van de PVV... waar u het duidelijk hardgrondig mee oneens was. En je wordt opeens toch een soort outlaw in Den Haag. Of een soort displaced person. Dat, dat lijkt me zo'n raar gevoel te hebben gegeven. Ja, soms was het gevoel eh, raar. Tegelijkertijd eh, heb ik ook in die periode gemerkt... dat wat ik had gedaan en ook de positie die ik had uh, gekozen en volgehouden... dat die door veel anderen uh, mee werd uh, gedragen. Dus ik heb me daar nooit alleen in gevoeld, in tegendeel. Ook in die periode waren er mensen die me hebben laten weten... soms op onverwachte momenten, op uh, perrons van de trein... of op uh, straat of andere ongezochte momenten... wat we met elkaar konden delen. Dus dat is nooit weg geweest. En zeker, het was uh, niet allemaal zonder pijn... maar het was ook... Gelukkig gedragen door heel veel verbondenheid met de mensen om wie het altijd moet gaan in recht en politiek. Het god niet voor de partijtop van uw eigen partij? Och, ook partijtoppen zijn een wisselend uh, fenomeen. Dus ik moet dat uh, zeker niet groter maken dan reëel is. Het had natuurlijk ook betekenissen en gevolgen. Maar het CDA is een partij waarin gelukkig altijd de betrokkenheid bij mensen, het besef van verantwoordelijkheid... juist voor degene die in de knel kunnen komen, aanwezig is gebleven. Ook als er in bepaalde fasen keuze werden gemaakt... die er niet mee in overeenstemming waren. Heers Barlin vindt dat er in de discussies over de multiculturele samenleving... veel te generaliserend gesproken wordt over allochtonen. Op het moment dat mensen de schrik in kregen... van de multiculturaliteit van de samenleving ging men werken met generalisatie. Daar heb je de allochtonen, hier heb je de autochtonen. Net alsof autochtonen nooit problemen veroorzaken. Net alsof allochtonen altijd problemen veroorzaken. Dan derailleert de discussie. De term allochtonen, die, die bestond vroeger helemaal niet... is geïntroduceerd door een kabinet waarin uw minister van Justitie was het... derde kabinet Lubbers. Dat klopt, ik herinner me ook de discussie daarover... en ook mijn eigen bijdrage daaraan. Ik had een ongemakkelijk gevoel daarbij. Ik denk dat als ik had kunnen voorzien... hoe die terminologie beeldbepalend zou worden... en het voertuig zou worden voor allerlei generalisaties... ik me daar destijds scherper tegen had verzet. Het vervelende van die terminologie is... dat één keer een allochtoon altijd een allochtoon. Het is dus ook niet iets waar iemands persoonlijke ontwikkeling een rol in speelt. De informatieve waarde van de klassificatie is nul. Iemand die in Suriname is opgegroeid... naar de beste middelbare school daar is geweest... soms beter opgeleid dan heel veel van zijn of haar leeftijdgenoten hier... die is en blijft altijd een niet-westerse allochtoon. We hebben aan dat soort generalisaties niets voor zinvol beleid. Je moet veel preciezer kijken wat er goed gaat en wat er verkeerd gaat. Dat betekent niet, zeg ik er maar even voor alle duidelijkheid bij... dat ik geen begrip had en heb... voor degenen die zich ongemakkelijk voelen bij een samenleving die in allerlei opzichten veranderd is... van manieren, van samenleven, van uh, veelvormigheid... qua overtuigingen en levensstijlen die mensen tegenkomen. Dat zou ook heel onwijs zijn. En ik denk ook dat er op dat punt fouten zijn gemaakt... maar niet op de manier dat we hadden kunnen zeggen... Nederland is een land zonder immigranten. Er bestaat geen aan-uitknop voor uh, migratie, heb ik wel eens gezegd. Wat er is misgegaan, dat is dat in een bepaalde periode, een periode waarin men dacht, soms ook door een neoliberale politieke ideologie, dat alles wel vanzelf goed zou komen, dat men heeft verzuimd om de goede kaders te creëren voor Migratie, voor samenleving, voor leren van talen, voor het stellen van beroepseisen aan degenen die bijvoorbeeld als migrerende werknemers uit andere EU-landen naar ons land komen. Dus ook om oneerlijke concurrentie tegen te gaan. En dat heeft ertoe aan bijgedragen dat mensen die geen deelgenoot waren aan de groeiende welvaart door de globalisering in de tweede helft van de jaren negentig, dat die zich verlaten voelden. Er. Er zijn tijden geweest waarin men niet begreep dat er ook verliezers in de eigen samenleving waren die ook steun van de overheid hadden moeten krijgen. Het inzicht dat de binnenkomst van grote groepen migranten ook problemen met zich meebrengt en een actieve, regulerende overheid vereist, had Heersbalin al voor de opkomst van Pim Fortuyn. Men is er ten onrechte van uitgegaan dat de problemen en de vragen rondom migratie... Dat die eerder niet aan de orde werden gesteld toen ik aan het opruimen was. Toen kwam ik heel veel oudere stukken tegen hier vorig jaar... En toen zag ik ook dat degenen die beweren dat pas na 2000... of pas na Pim Fortuyn dit soort vraagstukken zijn ontdekt... dat die gewoon ongelijk hebben. Er is wel degelijk ook in de jaren 80, in de jaren 90... over gesproken en aan gewerkt. Maar ik denk dat de wederkerigheid die eigen is... aan elke verandering in de samenleving... dat die uit het oog is verloren, te vaak. En dat vervolgens na de aanslagen op de Twin Towers en de andere uitingen van gewelddadig fanatisme, dat men is meegegaan in het aanwijzen van zondebokken. En dat laatste is het stapelen van de tweede fout op de eerste. Als je op die manier spreekt over de samenleving, dan ben je helemaal niet bezig met problemen zinvol te omschrijven, maar dan maak je ze groter. En dat geldt ook voor het spreken over de multiculturele samenleving. Het is zeker waar dat er een periode is geweest... waarin het multiculturalisme de gedaante aannam van een ideologie. En waarbij men uit het oog verloor... dat verscheidenheid van culturen alleen maar kan bestaan... als er een gemeenschappelijkheid onder zit. Namelijk van wederzijds respect voor wat ieder mens eigen is. Qua geloof, levensovertuiging, seksuele gerichtheid, geslacht... wat het ook maar mag zijn.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 Hij was verantwoordelijk voor allerlei aanscherpingen van het asielbeleid. Maatregelen die in zijn ogen noodzakelijk waren. Ook nu hij er jaren later op terugblikt. Dat heeft iets te maken met de omvang die de asielproblematiek... vanaf de ineenstorting van het Sovjet-imperium heeft aangenomen. Er is zo trots gesproken over de eerdere fase waarin mensen die... Geen veilige toekomst meer hadden in hun land van herkomst, vervolgden de Sefardische Joden, de Huguenoten, bijvoorbeeld een goed onderkomen vonden in de Nederlandse samenleving. Dat leidde ertoe dat er een soort trots is geweest op de Nederlandse tolerantie, die de minder goede kanten uit het oog verloor. Goedemiddag. Op deze historische dag een extra journaaluitzending. Het is nauwelijks te geloven. De doorgangen in de Berlijnse muur staan wagenwijd open. Het zwaar bewaakte ijzeren gordijn is opengeschoven na 28 jaar. Tot de Berlijnse muur omver werd getrokken in november 1989. Het was vrijwel op het moment dat. Het eerste kabinet waarvan ik deel uitmaakte van start ging, hielp tussen aanhalingstekens, op een wat paradoxale manier de drastische grensbewaking door de communistische regimes om de omvang van de vluchtelingenstroom die Nederland bereikte beperkt te houden. Maar na 1989 kwamen er abrupte veranderingen en een daarvan waren de Joegoslavische burgeroorlogen. En toen ontstond vluchtelingschap heel dicht bij Nederland. In die periode waren er miljoenen interne vluchtelingen... in het vroegere Joegoslavië. En kwamen er zo'n 800.000 mensen als asielzoekers naar West-Europa... onder wie er ook heel wat mensen in Nederland hun toevlucht zochten. Daar volgden andere burgeroorlogen, Afrika bijvoorbeeld, op. En sinds die tijd zijn asielverzoeken... En het beoordelen van asielverzoeken een zaak geworden van grote aantallen... die ook het ministerie van Justitie in die periode voor grote problemen stelde. Dus de internationale ontwikkeling, het wegvallen van de vroeger strak bewaakte grenzen. De grotere mobiliteit. Soms ook de mensen die daarvan misbruik maakten als mensensmokkelaars. Dat alles heeft ertoe geleid dat we het nu hebben over grotere aantallen. En aantallen spelen in immigratie en integratie een rol. En zegt u nu eigenlijk ook, dreigt de Nederland overvol te raken? Uh, als je kijkt naar de feitelijke ontwikkeling van de bevolkingsomvang... dan kun je dat niet zeggen. Maar immigratie is wel een leerproces. Dus moeten er regels worden gesteld... wie wel en wie niet tot een land worden toegelaten. Die regels moeten worden herzien, moeten worden aangepast aan de eisen van een goede en zorgvuldige procedure. Ik heb daar begin jaren negentig samen met staatssecretaris Kosto aan gewerkt. En in de laatste periode dat ik in de politiek werkzaam was, samen met staatssecretaris Albeirak. We hebben uh, een steeds strenger terugkeerbeleid, strenger uitzetbeleid gekregen... Uh, staatssecretaris Steven krijgt nu de laatste weken heel veel kritiek... op uh, de vreemdelingen detentie die inhumaan zou zijn. Het raar is dat het hele apparaat eigenlijk is opgebouwd... onder hele beschaafde, gematigde bewindslieden... als een Job Cohen en een Ernst Heers-Balin. Het apparaat is ook helemaal niet gericht op mensen kwaad doen. Dat betekent niet dat er nooit verkeerde dingen gebeuren. Maar waar het om gaat is de context waarin missers worden beoordeeld en behandeld. En het motto in de tijd dat ik eh, samen met de staatssecretaris Albeirak... verantwoordelijk was voor het migratiebeleid, was... dat we een strikt maar humaan vreemdelingenbeleid willen voeren. Later werd daar een ander motto op geplakt. Streng maar rechtvaardig. Dat herken ik ook, die woorden. Maar dat gebruikten we voor de strafrechtelijke aanpak. Voor het strafrecht kun je zeggen, we zijn streng maar rechtvaardig. Maar voor het vreemdelingenbeleid moet je het niet in die termen behandelen. In welk jaar precies is dat woord human uh, verdwenen? Nou, hopelijk verdwijnt het nooit. Maar de wisseling van motto was uh, na het aantreden... van het uh, nieuwe kabinet in oktober 2010. Maar ik wil erbij zeggen, gelukkig, zonder enige twijfel... de mensen die bij de IND of bij de Koninklijke Marisocé... of andere diensten die met het migratie bezig zijn en dat werk doen... Het overgrote deel van die mensen wil niet anders dan strikt maar humaan beleid voeren. Wat de politiek verder ook zegt. Heeft de politiek die, ambtenaar, die gehoorambtenaar van IND gek gemaakt met... je moet harder zijn, je moet meer afwijzen... je moet asielzoekers vaker betrappen op rare wendingen in hun verhaal en dan eruit? Die druk uh, waar u het over heeft is nog voor de ambtenaren nog voor degene over wie hij een beslissing moet voorbereiden. Goed. Het is de verkeerde vraag namelijk. Want je moet altijd de vraag stellen... als er bijvoorbeeld meer mensen worden afgewezen... zijn hopelijk niet degene afgewezen die we hadden moeten toelaten. Je moet altijd de vraag stellen... zijn we niet te lang gericht gebleven met een soort oogkleppen... op het zoeken van een mogelijkheid om iemand kwijt te raken in plaats van op een gegeven moment te accepteren... dat de toekomst voor iemand redelijkerwijs alleen maar hier kan zijn. En natuurlijk is er ook de andere kant van het verhaal. Er zijn ook advocaten die te lang doorgaan met hun cliënten... het gevoel geven dat ze uiteindelijk toch wel hier zullen kunnen blijven... terwijl ze moeten begrijpen dat er geen grond is voor toelating... Nu is er de laatste tijd eigenlijk heel veel kritiek op de vreemdelijke detentie, op het opsluiten van mensen die eigenlijk niks misdaan hebben, zeggen de critici. behalve dan dat ze in Nederland zijn, terwijl ze hier niet mogen zijn. En die kritiek die komt niet alleen van individuen, van ook leraren, die komt van de ombudsman, van de kinderombudsman, van de antifoltercomité van de Raad van Europa, op Amnesty International. Hebben ze gelijk? Ze hebben beslist in veel opzichten gelijk. Als mensen daaruit afleiden dat er geen vreemdelingendetentie hoeft te zijn... dan is dat aan de andere kant de verkeerde conclusie. Dat zeggen zij. Geen vreemdelingendetentie. Nee, er zijn situaties waarin je dat nodig hebt. Maar alleen als dat is in het vooruitzicht van een daadwerkelijke verwijdering... het eind van het verhaal in de vreemdelingenprocedures... kan niet zijn dat als alles beoordeeld is... tenslotte de vrije keuze is van degene die is afgewezen om terug te gaan. Maar waar we wel op moeten letten is eigenlijk tweeërlei. Dat ook dan die maatstaf van humaniteit moet blijven gelden. En het andere is... wees realistisch op de mogelijkheden om terug te gaan... Is er een terugweg. En als die er niet is, dan moet denk ik eerder en beter onder ogen worden gezien het alternatief. En dat is bijvoorbeeld een verblijfsvergunning in de juridische categorie die we daarvoor hebben gemaakt, een buitenschuldvergunning. Die vreemdelingendetentie, daar was ook al scherpe kritiek op toen u nog minister was in 2010, onder andere rapport van Justitie Pax wat toen uitkwam. Heeft u dat toen? serieus genoeg genomen? We zijn er in die periode zeker mee bezig geweest. Ik weet dat het een lange weg was. Een van de dingen die we hebben aangepakt was het vervangen van boten. De detentieboten die in gebruik waren door nieuwe en fatsoenlijke accommodatie. Had dat sneller gemoeten? Ongetwijfeld ja, want dingen die je wilt veranderen moeten altijd sneller. Had het sneller gekund? Dat betwijfel ik. Een van de mensen die heel erg het woord voor als het gaat om die detentie, is Anton van Kalmthout. Die is hoogleraar geweest hier ook, hoogleraar vreemdelingenrecht. En die zegt, ik vind het eigenlijk heel mooi dat Ernst-Seerge nu zo spreekt over dit soort onderwerp. Maar ik vind toch dat hij toen die minister was, te weinig geluisterd heeft naar de kritiek. Oh, je kunt nooit voldoende luisteren naar de kritiek. Anton van Kalmthout heb ik... Anders dan sommigen die hem alleen maar zagen als eh, iemand die onmogelijke dingen aan justitie vroeg altijd serieus genomen. En dat weet hij ook. Ik denk dat hij dat ook van mij heeft gehoord. Bijvoorbeeld toen ik nog minister was en hem bij een feestelijke gelegenheid heb toegesproken. Maar het ging niet alleen om die, Zijn afscheid. Maar het ging niet alleen om die feestelijke gelegenheid. Wat eh, mijn toenmalige collega en mij betreft. We hebben Anton van Konthoud altijd serieus genomen. Misschien serieuzer dan hij zelf heeft ervaren. De afgelopen tien jaar, als het gaat om dit soort vraagstukken... heeft de wind heel erg gewaaid uit de hoek van... Hè, Geert Wilders, Rita Verdonk, Pum Fortuyn... ik zeg maar even de rechtspopulistische stroming. Het lijkt nu sinds een aantal maanden... dat de wind ook ineens weer uit een andere hoek waait. Komt er meer ruimte voor overwegingen vanuit humaniteit? Uh, ik denk het wel, ik hoop het wel in ieder geval. Ik wil het ook niet te veel verbinden aan bepaalde personen... want. Pim Fortuyn was uh, begin van deze eeuw wel degene die een uh, generaal pardon uh, bepleitte. Uh, een migratiebeleid dat je niet kunt realiseren met de middelen van een democratische rechtsstaat. Zoals geldt voor de illusie, de valse illusie van de monoculturele samenleving. Dat is geen goed beleid. Ik ben daarom ook blij met de ontwikkeling die u terecht signaleert dat de humaniteit nu weer meer aandacht krijgt. Dat er inmiddels een kentering is in de Nederlandse politiek... in de afspraken die nu zijn gemaakt. Ik ben met bepaalde afspraken die nu zijn gemaakt... zoals de strafbaarstelling van illegaal verblijf... ben ik ongelukkig. Maar een aantal van de verkeerde afspraken van 2010... is nu ongedaan gemaakt. En uh, gelukkig zijn de standpunten die de CDA-fractie nu inneemt... ook weer standpunten waar je als christendemocraat... mee voor de dag kunt komen. Ernst Heersbadin, oud-minister van Justitie en Denker over de Rechtsstaat. In een interview over de leugen van de monoculturele samenleving en het CDA. Een interview dat werd gemaakt door Huub Jaspers en door mezelf. De techniek was in handen van Alfred Koster. Wilt u het interview nog een keer terug horen? Nou, ga dan naar www.vpiro.nl slash argos. Daar kunt u ook vriend van Argos worden op Facebook of ons volgen op Twitter. En dan krijgt u... Elk week informatie toegestuurd over wat u van de volgende uitzending mag verwachten. Wilt u meer onderzoeksjournalistiek? Ga naar investeerinargos.nl. Ja, en over dat project Investeer in Argos.nl... stond een stukje in het NSC Handelsblad waarin werd gesuggereerd... dat het alleen maar om beleggen in het tv-programma Argos gaat. Nou, dat is niet helemaal waar. Het geld wordt namelijk eerlijk verdeeld over Argos Radio en Argos TV. Nou, dat is ook weer rechtgezet. Argos, Radio Onjo. Nieuws over onderzoeksjournalistiek en onderzoeksjournalistiek in het nieuws. We gaan het hebben over spionalisten... Journalisten die ook spion zijn voor de algemene inlichtingendiensten... zoals de AIVD en de militaire inlichtingendiensten als de MIVD. We zonden daarover in 2011 eerder een aflevering van Argos uit... wie hielden toen een enquête onder 33 hoofdredacteuren... van kranten, radio en tv-programma's. En daaruit bleek dat iedereen op eentje na het schadelijk vond... voor het aanzien van het vak als dat gebeurde. Maar de meningen waren verdeeld of er ook een wettelijk verbod op moest komen. Deze week besteedde de Volkskrant aandacht aan de kwestie SP... Kamerlid Ronald van Raak hield een pleidooi om zo'n verbod op journalisten die voor de IVD of de MIVD werken, wel degelijk in een wet op te nemen. Ik ga erover praten met Hans Laroes, oud hoofdredacteur van de NOS. En we zijn nog naastig op zoek naar PvdA-Kamerlid Jeroen Recour. Maar nou ja, goedemiddag Hans Laroes in elk geval. Blij dat u er bent. En ik had het al even over een Argos uitzending uit 2011. Daarin was uw opvolger als uh, hoofdredacteur van de NOS, Marcel Geloof, de gast. We hebben hem toen de vraag gesteld hoe vaak de inlichtingendienst bij de NOS heeft aangeklopt. En op die vraag zei Geloof dit. Ik heb in mijn journalistieke loopbaan nooit meegemaakt dat uh, wij gemerkt hebben... dat een inlichtingendienst doelbewust heeft geprobeerd via mensen bij ons binnen te komen. Als het gaat om de nieuwsafdeling waar ik voor werk en de nieuwsrubrieken waar ik voor gewerkt heb... heb ik dat nooit gemerkt. Dat zei Marcel Geloof destijds in Argos. Maar meneer Larousse ik heb hier uw boek, uw memoires over uw tijd bij, het NOS, bij de NOS. De littekens van de dag heet het, naast me liggen. En daarin beschrijft u dat er wel degelijk zoiets heeft plaatsgevonden in uw tijd. Namelijk een correspondent die geronseld dreigde te worden door de militaire inlichtingendienst. Dat heeft u Marcel Geloof toen niet verteld? Ik heb het uh, helemaal voor mezelf gehouden in die tijd, ja. En waarom? ...omdat ik het heb opgelost. Uh, er uh, um, is een correspondent geweest die bij mij kwam... ...en die zei dat, uh, dat de correspondent in kwestie benaderd was door de NIVD. En we hebben toen de beste manier gezocht om uh, daarvan af te komen... Uh, ...op een manier die de correspondent niet zou beschadigen... Um, en dat betekende, ik heb ik in mijn boek geschreven dat ik de minister van Defensie toen heb gezegd... luister, um, ik wil graag dat u dit oplost en anders gaan we over tot publiciteit. Ik was een beetje bang, uh, niet dat we dit, dat publicitaire verhaal niet zouden winnen... want dan, dan gaat de sympathie naar de uit en gaat iedereen schande roepen en komen er meteen kamervragen. Maar ik was een beetje bang voor het effect op de langere termijn... dat er uh, braak genomen zou worden op de correspondent in kwestie. Want hoe zouden ze braak hebben kunnen nemen, de oh, MUVD? Door, uh, door hier en daar bij bijvoorbeeld de, de gewoon uh, de valse informatie te droppen, dat die correspondent onbetrouwbaar was, wel degelijk voor de inlichtingendienst werkte. Uh, dat hij was overgeplaatst omdat de hoofdredactie was getipt, of wat voor varianten dan ook. Er zijn er, er, er is een hele reeks van dingen die gedaan kan worden om het leven van een journalist zuur te maken. En dat, dat, uh, dat leek mij de verkeerde keuze. En, en het is natuurlijk geheim wie die correspondent was van de NWS. Het is... Nou, dat blijft helemaal in stijl voor dit ontwerp, meneer Larouis. Ja. Wat, wat vindt u van het pleidooi van de SP, van Ronald van Raak... om een verbod op dit soort praktijken in de wet op te nemen? Uh, nou, ik kijk. Ik, ik, ik, ik, ik snap de, de achterliggende gedachte. Um, ik heb zelf de indruk, maar ik kan het niet van binnenuit zeggen, dat uh, geheime diensten zich niet altijd uh, laten beperken door uh, wettelijke omstandigheden. En in zo'n wet zal altijd wel een bepaling zitten uh, die, die erop neerkomt um, dat er een speciale omstandigheden zijn waarin je er toch van mag afwijken. Dus waterdicht is dat niet. Maar Van Raak wil bijvoorbeeld uh, vastleggen in de wet... dat de IVD en de MIVD-journalisten niet mogen betalen voor spionagewerkzaamheden. Ja, nou kijk, ik, ik, zou, ik zou eigenlijk vinden dat het andersom zou moeten zijn. Kijk, een, een, een inlichtingendienst uh, mag van mij als burger vrij veel... Uh, wel binnen binnen wettelijke grens inderdaad, maar uh, dat is de sector stiekem die, voor, die, die, die, die permanent dingen doet uh, ja, die, die ergens achter de decors plaatsvinden. Ik zou, het, uh, ik zou het eigenlijk andersom willen hebben. Ik zou vinden dat de journalistiek dit niet zou moeten willen. En dat iedereen die zich journalist noemt uh, zich niet structureel uh, voor de AIVD uh, of de MIVD of wie dan ook zou moeten willen inzetten. Want die is namelijk journalist. En journalisten uh, hebben maar één opdrachtgever en dat is de lezer of de kijker. Dus je hebt meer aan het... de dus zeggen. Ja, dat vind ik zuiverder. Ik weet wel dat het ook tegelijkertijd naïef is, want er zullen uh, mensen zijn die wel degelijk uh, dit soort dingen doen en wel degelijk denken, ah, mooi, mooi, mooi bijverdiend, of die inderdaad wel worden, worden, worden gelijmd met, uh, met, wet, met betalingen. Um, dus in die zin um, er zal het geen echte oplossing bieden, maar dat doet de wet aan de andere kant ook niet. Maar je ziet meer in een soort erecode, zeg maar, dan, nou, dan in een wet. Ik, nou, Ereco, ik zie er veel meer in dat journalisten zelf en hun hoofdredacties zich veel meer bewust zouden moeten zijn. Dat geldt voor mij destijds ook. Van het feit dat, uh, dat, dat de NIVD, de AIVD, andere diensten uh, andere belangen hebben dan alleen maar in het openbaar opereren en netjes krantenknipsels uh, uh, kopiëren. We hebben goed nieuws. Onze eigen speurneus hebben Jeroen Recourt van de PvdA weten te vinden. Hij is nu aan de telefoon. Ik kom zo bij je terug, meneer de Roes. Hij had waarschijnlijk een volle bril op, hè? <laughs> en een uh, veldhoed op. En een krant onder zijn arm. Dag, meneer Recourt, Goedemiddag. Goedemiddag. Ik wou het met u ook even hebben over dat voorstel van Ronald van Raak van de SP. Hij, hij wil twee dingen in de wet vastleggen. Eén ding is een verbod voor geheime diensten om journalisten te betalen. En in de tweede plaats wil hij een verbod om journalisten te runnen... in spionentaal, uh, ook, ook als daar niet voor betaald wordt. Laten we ze even in tweeën splitsen. Wat vindt u van dat eerste voorstel... journalisten mogen niet door een geheime dienst betaald worden? Uh, dat vind ik geen goed voorstel. En waarom? Uh, want uh, ik vind overigens dat uh, de IVD geen journalisten uh, moet, uh, moet runnen... Uh, dat, dat, in die zin ben ik het met hem een eens. Maar waarom Alleen, dat vindt u dan toch geen mens? goed voorstel? Uh, omdat je aan de verkeerde kant begint. Oh. Want op, in, die, in die uitzonderingssituatie uh, waarin de IJD zegt, ja maar alle belangen afwegend, het belang nu van informatie is zo groot. Uh, uh, we gaan toch een journalist vragen om informatie voor ons uh, te vergaren. Dan moet je daar ook wel financiële mogelijkheden tegenover kunnen zetten. Kortom, ik wil het in, in de grootst mogelijke uitzondering, maar dan moet je het wel goed regelen. En als je dan zegt, ja, wil je iets voor me doen, maar we kunnen geen cent geven, dan ben, je, dan, dan ben je eigenlijk weer niet zo heel slim bezig. Nou, dus dan, ik weet ja, het voorstel, vind ik yeah. Wat vindt u daarvan? Ik hoor u een en beetje nee, slecht. Ik, ik, zal, ik zal beter in de microfoon proberen, proberen ja, te praten. Ja. Ten tweede voorstel vind ik een beter voorstel. Niet in de absoluutheid zoals hij vertelt, nooit een journalist. Wat ik al zei. Er kunnen situaties zijn waar de belangen zo zwaar wegen, de belangen van veiligheid, dat je zegt, moeten we toch een journalist inzetten? Um, maar zet de controle daar dan heel goed op. Ik ga niet over journalisten zelf, wel over de IVD. En ik weet, bij de IVD heb je een commissie van toezicht. Ja. Je kan bijvoorbeeld in de wet opnemen. Iedere keer dat. Als het echt noodzakelijk is, een journalist wordt benaderd, dan moet dat doorgegeven worden aan de commissie van toezicht die dat toetst. Dan heb je in ieder geval een waarborg en dan op een praktische manier realiseer je dat het alleen in het grootste uitzonder, uh, uitzondering uh, wordt uh, ingezet. Aan welke uitzonderingen denkt u? Wat voor situaties denkt u aan meneer Recoer waarin u zegt, ja dat is dan toch wel begrijpelijk dat de geheime dienst een beroep op journalisten doet? Nou ja, het is uh... in ieder geval, denk ik, altijd aan het buitenland. Uh, je kan bijvoorbeeld denken in een geval in, van Syrië... waar het gaat om uh, nucleaire wapens, om, uh, echt een heel groot belang... waarvan je zegt, uh, we weten dat er een journalist een contact heeft... Uh, waar wij graag informatie willen hebben. We weten ook dat we er op geen enkele andere manier uh, bij kunnen komen. Op dat geval, in dat geval vind ik het belang... Uh, van, de, van, de, van, de, ...van de veiligheidszwaarder wegen ...dan het belang van de journalistiek die zegt... ...wij willen in alle gevallen neutraal zijn... Uh, ...want op die manier kunnen we ons werk alleen maar goed doen en veilig zijn. Hans de Roes, wat maakt journalisten eigenlijk zo aantrekkelijk voor spionnen? Ik denk dat ze op plaatsen komen waar andere mensen veel moeilijker komen. Uh, dat ze netwerken hebben die uh, anderen niet hebben. En dat ze soms dingen zien uh, die anderen niet zien. Ik, het lijkt mij sterk dat er een journalist is die in Syrië een kernbom ziet liggen. En dan uh, door de, uh, snel de AIVD belt. er zijn wel andere manieren om erachter te komen. Um, maar ik denk ja, journalisten komen op plekken en hebben contacten... Uh, waar anderen uh, het iets moeilijker mee hebben. Dat ik vind overigens niet dat, dat, dat, dat die tekortkoming van een AIVD of van wie dan ook... vervolgens door een journalist moet worden, um, moet worden uh, ingelost. Ik, kijk, er zijn omstandigheden denkbaar waarvan ik denk dat een journalist... als burger zou kunnen zeggen... hé hey, uh, AIVD of hé hey, politie, hier speelt iets iets heel groots dat je echt moet weten. Ik las net op, op de website De Post Online een verhaal van Roos Oh jee, we moeten eruit. Ja. De uitzending ja. is afgelopen. U kent het vak. U weet oh. dat dit voorkomt. Mag ik u bedanken. Hans Laroes, <laughs> oud-hoofdredacteur van de NOS. Oké, okay, we gaan wel door op Twitter. <laughs> ja, we twitteren door. Om Facebook-vriendjes worden. Kan ook. En, en Jeroen Recour van de PvdA. Ook hartelijk dank voor uw commentaar... op het voorstel van Ronald van Raak van de SP. Dit was Argos. We zijn er volgende week zaterdag weer. Ik wens u een goed en uh, veilig en waakzaam weekend. Het verhaal van een oud-matroos van de Koninklijke Marine. We hingen...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 Wie ondersteunt mijn vader thuis? Seniorservice.nl Kom 7 jullie ook naar Noord-CJazz Kids. Net als het grote festival, mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas. Het v steunt herdenkingen, verzetsmusea en bevrijdingsfestivals... om mensen het verhaal achter onze vrijheid te laten zien. v Investeert in vrede. Deze maand in Plus Magazine. Gezond op vakantie.